Goedemorgen, ik ben Joeket Eertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Open de scholen. Met die oproep staan studenten en scholieren op dit moment op het plein bij de Tweede Kamer in Den Haag. Ze zijn het zat om thuis te zitten. Ook belangenclub voor studenten ISO. Volgens ons is het onderwijs verder openstellen de stap die genomen moet worden om het welzijn van jongeren te verbeteren. Het steunpakket van afgelopen vrijdag is leuk, maar de angel is er niet echt uit. En het perspectief op fysiek onderwijs is wat studenten en scholieren nu echt nodig hebben. Vorige week maakte het kabinet 200 miljoen euro vrij om jongeren minder somber te krijgen. Maar dat vinden de actievoerders dus niet ver genoeg gaan. Ook de kinderombudsvrouw bemoeit zich er inmiddels mee. Zij wil dat de middelbare scholen op 1 maart weer open gaan. Rellen in meerdere Spaanse steden gisteravond. Die hebben te maken met de arrestatie van een rapper. Pablo Hazel noemde de afgetreden Spaanse koning een maffiabaas en zou in zijn nummers geweld en terrorisme goedkeuren. De demonstranten zijn woedend over de arrestatie. Zij vinden het vrijheid van meningsuiting. Bij rellen in Spanje raakten 17 agenten en 16 demonstranten gewond. In Utrecht is een dakloze opvang geopend... speciaal voor mensen met een LABTIQ-achtergrond zij kunnen daar terecht voor opvang en hulp... omdat ze zich in een gewone opvang vaak niet veilig voelen. Maar je kunt je voorstellen dat je als je transgender bent... of in transformatie bent... of je je niet tot één van de twee seksen echt voelt, bijvoorbeeld... Ja. dan kan je dat natuurlijk soms ook wel zien en je kan dat voelen. lbti keurs zijn sowieso al kwetsbaarder, zegt de opvangorganisatie. Ze worden wat vaker gepest, ze worden, krijgen wat vaker psychische problemen. Kortom, niet iedereen accepteert deze doelgroep. In het opvanghuis kunnen ze drie tot zes maanden wonen... en ze krijgen ook hulp. De bedoeling is dat ze daarna weer een normaal dak boven hun hoofd krijgen. Het weer, het is een bewolkte dag vandaag... met soms wat regen, vooral in het noorden en midden. Het is niet koud, 8 tot 11 graden. Morgen ook grijs, wel ietsje warmer. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A10 meer richting Knoop het Nieuwemeer. Een te hoge vrachtwagen bij de Koentunnel. Een buis van de Koentunnel is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 eens een keer op van uh, wat uh, doen ze tegenwoordig? 1962 en dan streep actief. Zo lang zijn ze dus bezig. Hè? Bijna 60 jaar. Nog net niet uh, hebben ze dat uh, overtroffen van onze eigen Golden Earring, Want die, uh, die hebben echt 60 jaar volgemaakt. Maar uh, deze band doet dat... Uh, ja, is daar rap mee bezig. De Rolling Stones met Rock and a Hard Place. Uh, ik denk dat dat ook alweer ergens uh, uit... Uh, Begin van de jaren 90 stam, Steels Wheels, dat album, daar komt het vanaf. Toen hadden we het nog over een Jagger die nog geen 50 was. Hè? En ik heb ze nog een keer gezien in 94 in het Goffert Park. Toen, was dat, toen waren ze net de 50 voorbij. En daarna nog een keer. In 98 in de Amsterdam Arena, zelfs in één week tijd twee keer. Dus uh, dat vond ik ook wel heel erg uh, geestig. En toen waren het midden 50, dus uh, eigenlijk een beetje dezelfde leeftijd die ik nu dus zelf nu heb. En uh, dat, uh, ja, dat, dat was toch wel een spetterende show geweest uh, in, uh, in die periode. Uh, bovendien, ik uh, kan me nog herinneren, dat was de tweede keer dat ik uh, daar uh, ben geweest. Dat was op de tribune, dus toen uh, zat ik daar ook. En uh, wat heel geestig was, uh, ja. Ik uh, was daar met uh, de voormalige presentatrice van uh, het programma en RNC. Tegenwoordig uh, is zij nog steeds kunstenaar is Rebel. En hij uh, had op een gegeven moment heel vaak uh, Sister Morphine in de uitzending van en C gedraaid. En wat uh, schetst onze verbazing aan hadden een of andere pol hadden ze gemaakt. En uh, ja, dan kon je als uh, rechtgesnaarde Rolling fan... Uh, je voorkeuren op uh, kenbaar maken. En wat speelden ze? Sister Morfine. En dat is een van de weinige dingen die ik dan nog bij uh, sta. Ja, dat was wat dat betreft vielen wij met de neus in de boter in dat, dat opzicht. Uh, goed, de tweede uur is begonnen. Straks om half twaalf gaan we praten met uh, Mick Boskamp. Ja, uh, als alles mee zit natuurlijk. Ik heb nog niks uh, van hem vernomen en wat hij uh, wil uh, gaan behandelen. Maar uh, het is wel de bedoeling dat we hem om half twaalf uh, proberen de uitzending in te krijgen. Many die morgen.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 Shots from you. All Business, grab a coat, yeah, you kiss this, oh, wish and be like act. image that we surely lack, thoughts cause the people act so, people come and friends go, wonder for the reason, summer is my well season, oh, last not leave, not leave, but last, Where you laugh Hee -haw, hee ha hee van die bands uh, waarvan je mij uh, midden in de nacht wakker kan maken. En dit is er één van. Ik zal je nog wat vertellen, uh, sterker nog wat vertellen. Rage Against The Machine, een beetje een luidruchtige band in het uh, begin van de jaren negentig, met hun uh, stevige muziek, uh, met uh, bijvoorbeeld de uh, nummer Killing In The Name. Ja, ze hebben zich uh, laten inspireren door een band uit Nederland en dat is deze band. Namelijk de Urban Dance Squad. Ze kwamen uit Utrecht. Uh, Patrick Tilon, beter bekend als Rootboy En René van Barneveld uh, waren een van de mensen die uh, deel uitmaakten van die band. En die René van Barneveld uh, die is later nog een keer opgedoken. Dat is nog niet eens zo lang uh, geleden. Uh, in Chaco. Uh, dat uh, is uh, de band van Wouter Plantijd uh, uit, uh, uit Haalem zelfs. Want het is zo een oorsprong van Hanofse band. En uh, wij waren getuigen, Morgens van Dominique... dat deze uh, René van Barneveld daarin speelde in uh, die band. En hij heeft ook nog ooit, die Chaco... nog zelfs een zandvoorts gehad. Want uh, drummer was uh, in een bepaalde periode... ook zelfs René van Kolm geweest. En dat was dan ook ergens uh, aan het eind van de jaren 80, geloof ik. Uh, begin van de jaren 90, uh, dat uh, de band uh, toen uh, bestond. En uh, daar heeft uh, René van Colum daar ook nog... De, uh, de houtjes en de trommels uh, uh, bediend van, van de band. Dus wat dat gaat, helemaal goed. Uh, nog even iets, iets bijzonders, want ook uh, op muzikaal vlak is het uh, wel bijzonders. Want uh, de band Fleetwood Mac heeft dit nummer ooit nog wel eens zelf uitgevoerd. Maar het origineel is toch echt van uh, de dame die ook in die band heeft uh, gezeten. Eigenlijk uh, maken ze nog steeds muziek. Net als uh, bijvoorbeeld de Rolling Stones. Maar zij is toch de echte geestelijke moeder van het, van het nummer. Stevie Nicks en Stand Back.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 Maar dat is als waden in de stroomversnelling Ik word gedwongen door de golven man, ik drijf mee Ik ga zo kopje onder in die mindset Wie hoort er in de storm nog mijn strijdkreet Ik wil grond onder de voeten, ik heb heimwee Want ik drijf steeds verder Steeds dat dit uh, lange Frans is. Nee, dit is Engel. En hij heet voluit Steven Engel. Hij heeft uh, hier de hulp uh, gehad uh, met uh, Just en Paul de Munnik nummer dat heet Heimwee. Nou, en als je al goed naar de tekst luistert... dan heeft dat ook, uh, ook behoorlijk weer te maken met de muziekindustrie. Uh, want je moet uh, ook maar alles uh, weer uh, doen... om in speellijstjes van Spotify en dat soort zaken terecht uh, te komen. Daarvoor hoorde je Stevie Nicks met Stand Back. Ook een, uh, even een trackrecord van, uh, van Stevie Nicks eventjes uh, erbij gehaald. Niet alleen uh, de, de tracks die ze uitgebracht heeft. Maar zij heeft uh, ook nog al geworsteld met het een en ander. Met uh, slaapmiddelen, uh, drankverslaving en noem maar op. Dus wat dat er gaat, uh, is nu ook weer helemaal, uh, he, ja, helemaal op de weg. Uh, nou ja, dat was al een hele tijd, maar het, het heeft wel een, een tijdje geduurd. In 1997 kwam ze terug en dat, uh, vanaf dat moment is het eigenlijk alleen maar uh, goed gegaan met uh, Stevie Nicks. Uh, Mick Boskamp, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, ik heb het ook... Het gaat goed met Stevie. Ja. Want het... uh, qua gebruik, qua gebruik en middelen neemt Stevie Nicks. Dat is dus goed. Ja, helemaal niks eigenlijk. Ja, helemaal niks. Nee. Uh, is is een, uh, een beetje een flauwe woordgrap, maar goed. Um... Oh, dankjewel. Hé, net <laughs> hey, Toen we elkaar net voordat, we, voordat, we, voordat je hem in de uitzending trok. Ja. Hadden we elkaar ook in de telefoon gezegd je hem ook wel de hele tijd beledigen Je moet kappen nou, hè. Nee. Met mijn foute spelingen <laughs> Hartstikke leuk, <leef>, man. Hartstikke <laughs> grappig. Hartstikke grappig. grappig en heel erg bescheiden ben <laughs> Ik zit toch weer met angst zit ik kom op mijn voorhoofd, oh godverdorie, dit krijg, krijg ik weer op zoon om van die oude borstkamp weer, het gaat lekker zo. Nou, het is goed dat ja. we het daarover gaan hebben over die oude boskamp, want echt, jongen, ja. echt, er gebeurt niets, er gebeurt iets apart. je mag meteen beginnen met, er komt een plan van de prominenten om de samenleving snel te openen. En toen dacht ik van, nou, dat, dat lijkt me wel nou mooi, hè? Ja. De Nederlandse samenleving moet op één maart weer worden opengegooid. Ja. Dat zeggen die prominente Nederlanders. En mm. uh, dat is misschien heel mooi. Dat is een boodschap van een campagne die, die woens wordt gelanceerd, dus vandaag mm. door herstel NL en Artie COVID collectief. En uh, de, de, de ondernemer Erik Jan Vliegen van Herstel NL. Je ja. zegt dat het helemaal niet lekker gaat. Nou, dat is een understatement. Dat gaat helemaal niet lekker. Maar <lacht> alles zit op slot. Er is steeds meer protest en het gaat gewoon heel slecht met onze maatschappij zitten. Ja. Maar achter dat herstel NL zit onder meer de Rabo-directeur Barbara Baarsma... ...en een hoogleraar economie Bas Jacobs en de oud-directeur van het Centraal Planbureau Koen Teulings. Ja. Zijn niet de minste, als ik het even zo hoor? Barbara Baarsma, heel ja, dat vaak dat, uh, aangeschoven. Dat, dat zijn zeker niet de min minste. De nee. campagne wordt ook nog gesteund door het artsen-covid-collectief. Ja. Nou, Zo'n groep artsen, daar hebben we wel eens vaker van gehoord, die ze ook grote zorgen maakt. Is dat ook een beetje gerelateerd aan het redteam? Nee, niet gere ja, gerelateerd. Kijk, Weet je wat het ook is, ja, nu ga ik eventjes, uh, even een zijpadje bewandelen. Ja. Maar er zijn zoveel instellingen en, en, en, en groepen die, die, die, uh, die andere ideeën hebben over de maatregelen zoals die nu genomen zijn. Maar uh, waar, wat, wat, waar ik een beetje moe van word... is dat iedereen heeft dan, zit op een eilandje. En ik zou het zo fijn vinden... iedereen bijvoorbeeld... 1 plus 1 is 3 vaak, ja. Dat dus mensen ja. bijvoorbeeld zouden samenwerken. Dat zou, maar dat iedereen heeft zo zijn eigen meningen erover. En dan krijg je dus allemaal ja, gefragmenteerde... Uh, uh, uh, ...stukjes eilanden ja. die, die, die, die, die proberen het... Nou ja, ik begrijp het niet. Ja, ja ik, uh, dan, dan, dan kijken we naar talkshows als Op 1, Jinek... ...en uh, daar zitten allemaal eilandjes. Want, dat, dat, uh, want iedereen spreekt dan weer namens zichzelf... ...en uh, hebben hun eigen meningen. Het is één groot babbelserus wat dat er gaat. Ja, het is een groot maar ik moet wel zeggen... ...dat natuurlijk de mensen van de overheid... ...en OMT en RIVM, et cetera, et cetera, en Osterhaus... Die hebben toch allemaal wel een beetje hetzelfde idee namelijk dat eigenlijk de maatregelen best nog wel een beetje strenger zouden kunnen bewijzen. Ah, dat tuurlijk. Is. Dat, is, uh, dat, dat is even... Nou, het nieuws is nooit goed, ja. Het is altijd slecht nieuws, man. Ja. Ik bedoel, het, het gaat niet zo slecht met de cijfers, maar dat komen ze ook. Ja. In ieder geval dat, dat, dat, dat, het, uh, hè, dat het op een radicaal andere manier de crisis te lijf Nou, tot, tot nu toe hebben ze dat een beetje, een beetje te academisch aangepakt. Ja. En nu gaan ze dus beginnen met een grote campagne. Oké. Okay. Ja? Ja. Sociale media, via reclamezuilen langs de weg, adries. Hè? Hmm. Er is een plan waarmee Nederland open kan, doe mee. Dat is een beetje het ding, hè. Ja. Nou, wat is nou een beetje de kern van dat plan? Dat is eigenlijk de kwetsbare en niet kwetsbare een beetje van elkaar te scheiden. Hmm. En de kwetsbare mensen die kunnen ze begrepen in zogenaamde veilige zones. Ja. En voor alle mensen die niet in de kwetsbare groep vallen, longs de perspectief, namelijk buiten de zones, is alles weer mogelijk. Oké, okay. ja. ja. Nou, nou, nou, nou uh, uh, uh, ik ben, ben natuurlijk, ik ben natuurlijk, ik ben een empathisch mens, ik denk altijd aan andere mensen, ik help ook veel andere mensen, maar soms denk ik ook aan mezelf. En dan lees ik hier iets bijvoorbeeld, Hé, let op, mm -hmm. Ja. Dan lees ik hier iets, eh, uh, uh, uh, even kijken, waar zit waar, waar, waar, waar ik dat? Uh, kijk, ik ben het 64, nou, dat kan ik er niet moeten. Oh ja, kom. <lacht> ja. <lacht> dat komt. Ja, ik zeg het hoor. <lacht> Pas op, hè. <lacht> ja, ja. <grijg> er, staat hier, <grijg> er staat hier wat te doen met 60-plussers die gewoon werken. Ja? Dat ben jij één van. Dat ben jij één van. En, wat? Dat jij er één van bent, van die werkende 60-plussers. Ja, ja, bijvoorbeeld. Dan wordt er dus gezegd, die kwetsbare buschauffeur... ...je moet bijvoorbeeld in de ziektewet, zetten, de arts. En dan denk ik bij mezelf, wacht eens even. Eindelijk, hè, na zoveel jaar herstel... En, en toch wel een grote gap in mijn, in mijn, in mijn carrière door verslaving en herstel dat ik eindelijk weer opdreef. Mm -hmm. En omdat ik dan kwetsbaar ben, zou ik dus eigenlijk in een ziektebed moeten. Dat, dat staat hier. Dat is toch eigenlijk een beetje de achterdeur uit als ik het zo... Uh... Ja, nee, dat is ja. toch... Maar ja, dat wil ik wel... Kijk, ik weet niet of ze het nou zo bedoelen of dat... Die telegraafjournalist dat zo het opgeschreven. Dat kan ook, hè. Ja. die telegraafjournalist denkt van... Ja, wacht ik ga. Weet je, je weet het nooit, hè. Want ik, ik hoor het niet van de man zelf. Maar ik ga dit vragen. Ja. Want dit is natuurlijk... Er zijn natuurlijk ook... Ben ik nou kwetsbaar of ben ik nou niet kwetsbaar? Ik ja. ben misschien... In mijn hoofd ben ik niet kwetsbaar. Maar ik merk wel dat het... Dat, nou, ik moet bijvoorbeeld afvallen. Ja. Heel erg. Ik, moet, ik, moet, ik ben zo te dik, ja. Ja. Ik ga, ik ga, ik ga, ik ga morgen... Naar nou, een hele lieve diëtist in, uh, die in Zandvoort bekend staat. Ja. En uh, uh, daar ga ik naartoe, want ik ben bijvoorbeeld te dik. En op mijn leeftijd is dat linksoep. Ja. Daarnaast wil ik natuurlijk ook, want ik heb een hele mooie vrouw die, uh, die een prachtig lichaam heeft. Wil ik, daar lig ik dus wel eens naast in bed. Hè? Ja. Maar dan wil ik ook. Ik ga niet zeggen. niet bang, Ik ga geen details nee, nee, laten we dat maar niet doen. Sla, slaan we over. Want <laughs> je moet, voor, je, je moet voor, de, voor de avondklok. Moet je dan binnen zijn bij je vriendin? En dat uh, ah, is een mooi bruggetje naar die avondklok. Want die wilde je ook nog even, geloof ik, er doorheen fietsen. Dus. Dan zit een beetje te bepalen wat ik moet behandelen. Ja, ja. ik heb het van je, van je gekregen, dus uh, vandaar. Dus, uh, denk, uh, Sorry dat ik een beetje meeldig ben. Ja, ik, ik wil je een beetje lachen, een beetje vrolijk bent, ja. Ja. Luister, ja. die avondklok, dat was natuurlijk gisteren, was dat was natuurlijk een rare dag. Ik heb een, uh, een, ik had een illustratie gemaakt van Jaap van Dissel, die met zijn hoofd in zijn hand zat. En dan heb ik een ballonnetje uitgemaakt, wat hij dacht... Dat hij zegt, gatsverdamme. wat heb ik een hekel en die, ik wil een engel. En eh, dat was grappig en heb ik gezegd, gefeliciteerd viruswaarheid, want eh, met, met, met, met die avondklok. Nou, dan kreeg natuurlijk, de, de hele koegemeente viel over me heen. Hoe kan je dat nou vinden en dit en dat, die virusbappies en noem maar op. Ik zeg, luister, waar het om gaat, ik? ik ben ook geen groot fan van viruswaarheid, dat ben ik echt niet. Nee. Maar het gaat erom dat het is een keer goed dat de overheid een keer op de vingers wordt Ja. Dat, dat, dat is wat Gerard Spong gisteren ook bij, bij Jinnick kreeg. Ze kregen gewoon eigenlijk een oorvijg van, van de rechter. Van, de, van die rechter die in de eerste instantie zijn van. Nou, het moet meteen opge, opgeheven worden. Dat, ja. dat, dat verhaal. Ja, ja. En, en, dan, en dan ja. En, en, en, dus dat vond ik goed. Nou, dat was dus de hele dag. En er waren mensen die echt nare dingen over schreven. Nou, dat was een beetje dom van mij. Want dan ga ik er een beetje op in. En dan wil ik het recht zetten. En dat moet ik gewoon niet doen. Ik moet gewoon ietsjes opzetten en het gewoon laten en bekijken. het allemaal maar lekker. Ja, ja. Nou, maar dat zou... Of helemaal niet plaatsen. Nee. Ja, ja, ja nee. Ja, nou, daar heb je, nou, wacht even. Wat heb je gelijk in? Ja. Dat is ook een goede. Gewoon lekker je werk doen en niet dat, dat, dat gouden hoer met al die idioten. Ja, ja. Een wat... ene vindt dit en de ander vindt dat en de ander vindt zo, en zo. We hebben allemaal een mening, weet je wel. Ja, het leidt alleen maar af. He? Het leidt alleen maar af. Precies. Ja, precies. Dit is net als met, met, met, met, met, een, met een. Wat zeggen ze ook weer? In het, in het Engels zeggen ze van. Uh, opinions are like assholes. Ja. Every, everybody has one. Ja. Weet je wel? Ja. ja. Dus, dus dat. Maar toen s'avonds kwam opeens iets voorbij. Op het beeld. En toen, dat was namelijk die, die rechtszaak. En wat me daar opviel, dat moet ik toch wel even zeggen. Is dat op een goed moment er werd gezegd: we gaan het niet over de inhoud hebben. Nee. Rechts, want het ging over van hoe kan die avondklok nog in stand blijven totdat het hoge hoger beroep dient dus we gingen niet in op de inhoud en wie kwam in beeld bij de advocaten van de overheid en de regering Jaap van Wissel. en die ging vertellen waarom het onzinnig was om die avondklok stand te pelen op te zetten. en dan denk ik bij mezelf het gaat niet over de inhoud maar wat doet die Jaap van Wissel daar dan dus er is inhoud. Ja, nou ja... Het is, het, uh, het, is, het is om het even... Ik heb, het, uh, ik heb gisteren uh, even naar... Uh, nou na, na, ja, wat ik al zei... Naar Unix zitten kijken. Daar, uh, daar zat Spong aan tafel... Uh, en ik heb het eigenlijk uh, zo uh, gevolgd dat. Uh, nou ja, Spong is uh, toch wel een doorgewinterde strafrechtadvocaat. advocaat. En die zei op een gegeven moment: ja, uh, het begon al helemaal verkeerd uh, bij, uh, bij de behandeling in dat uh, hoge beroep. Hè, dus uh, bij, die, bij, de spoed, uh, bij de spoedappel. Uh, als uh, daar uh, de rechter van het uh, gerechtshof iets wat uh, minder arrogant had opgetreden, dan uh, was er ook geen wraking en uh, dat soort zaken nodig uh, geweest. En dat, dat zei Spong. En ik denk, ja, als je ook de beelden ziet. En uh, ook, uh, dan denk ik, ja, het mag ook wel een tandje minder. Want uh, het ging er eigenlijk om, om de mensen ruimte te geven. En dan was er niks aan de hand geweest. Dat is wat Spong. Maar een tandje minder aan, van de rechterkant? Ja, van de rechterkant. Dat zei Spong. Dat heb ik ook eerlijk gezegd. Ja. Maar nu komt het. Kijk, ja. je weet dat ik voor de modiste hond werk. Hmm. En nu wil ik toch even iets zeggen over die Jaap van Dissel. Hmm. Want die zat daar gisteren dingetjes te vertellen. Die helemaal niet kloppen. Oh. Want wat is er namelijk aan de hand? Hij komt met cijfers van Dissel. Ja. En die hadden te maken met het feit... dat die cijfers zogenaamd omhoog waren gegaan... dankzij de Britse mutant. Ja. Maar die cijfers die zijn omhoog gegaan... omdat die cijfers daarvoor zo laag waren. Ja. En waarom waren die cijfers daarvoor zo laag? Omdat door het GGD-datalek was bekend geworden... Ja. hebben 20.000 personen zich niet liet te testen. Ja. Waardoor de, de, op dat moment... Die zijn laag waren. Ja. Dus die daling van de 22 januari betekende niets. Net zo min als die stijging van de 29 ja. En die werd door Jad van Dissel opgevoerd als een stijging vanwege het Britse mutant. Dus daar moest iedereen thuis blijven met een avondklok. Ja. Kijk, en dat bedoel ik dus. Er wordt zo verschrikkelijk misleidende informatie gegeven. Hmm. Die niet klopt. Nou goed, we gaan nu iets leuks uh, uh, bouwen. Ja, nee, je had iets over Netflix, geloof ik. Ja, nou, ja. Dat, is, dat is echt fantastisch. En ik kan, ik kan mensen nu al uh, verzekeren... dat ze daar een geweldige uh, serie aan hebben. Er komt een, een Netflix-serie. Die serie is al op de Britse televisie. Mm -hmm. En die is helemaal fantastisch. Die heet The Serpent. En The Serpent... dat gaat over uh, een, een Nederlandse... Uh, uh, zeg maar uh, die werkt op de, de secretaris... van de Nederlandse ambassade in Bangkok. Mm -hmm. Die heet Herman Knippenberg... En dat is 1976, was dat. Mm -hmm. En die kwam op het spoor van de gewetenloze Franse seriemoordenaar. Xavier Zobray. heet die. Zobray. Mm -hmm. En die zetten zijn, zette zijn tanden in de slang. Zoals die, die, die, die, die, die seriemoordenaar wordt genoemd. En die heeft de hoofdpersoon ervoor gezorgd dat hij levenslang achter de tralies verdwenen. Mm -hmm. En over dat helde epos is dus een drama gemaakt. En die is, schijnt dus helemaal fantastisch te zijn. En die komt binnenkort op Netflix. En het mooie is dat die knippenberg, die leeft dus nog. He, die, is, uh, die is 76 jaar. Mm -hmm. En die woont in Nieuw-Zeeland. Die woont al 20 jaar met zijn vrouw. En die werd 7,5 jaar geleden benaderd door de producent. En toen heeft hij gezegd, ik sta erop dat er veel aandacht is van de slachtoffers. Het is vreselijk wat hij en de nabestaanden is aangedaan zit. Mm -hmm. Maar het mooie is, meestal gaat zo'n verhaal dan over de killer maar dit ging eigenlijk helemaal om die Nederlander Knippenberg heen. Hmm. En de Britse acteur Billy Hall die speelt het. En het schijnt helemaal fantastisch te zijn. Oké. Okay. En dat is echt een aanrader En ik vind het mooi dat, dat, dat, dat dan een Nederlander uh, een model heeft gestaan. Want het is een waargebeurd verhaal. Hè. Het is ook niet uh, geromatiseerd of wat dan ook. Hmm. Het is echt gewoon zo, zo, zo, na, zo, zo natuurgetrouw mogelijk gemaakt. Hmm. En ik vind, dat, uh, ik vind dat heel bijzonder. Dus ik wilde afsluiten met een uh, met iets positiefs, een mooie, mooie... eerbetoon aan een man... die, die, die, ja, die gewoon zijn nek... heeft uitgestoken. Goed, Mick. Ik vond het uh, weer even heel fijn... Wat, uh, wat je aan bijdragen weer hebt... Uh, geleverd. Zeker met uh, de afsluiting... van de Netflix, want dan uh, kunnen mensen... zich weer even uh, terugtrekken. Uh, ja. ja, want dat hebben we... denk ik ook nog wel even nodig, denk ik. Nou ja, Een beetje, wat het een beetje is. afleiding. Netflix, seks... muziek... Uh, hobbies. Het uh, uh, uh, uh, uh. mag nooit, uh, die, die hele corona mag eigenlijk nooit ten koste gaan van dat, weet je wel. Oké. Okay. Toch? Ja, nou ja, uh, het, het, het, het, dat vind ik ook. Dus laten we zeggen, uh, volgende week weer verder uh, praten. Ja, gezellig. Oké. Okay. Uh, dat doen we dus uh, met uh, even afsluiting met een stukje muziek van dit onderdeel Kafka, het nieuwste Booty Call. With the lungs of love, we return to the physical. With loss of love. are wide open like a mad bull. My eyes are wide open as we lose control. The man who flirts with a fool, and bluebirds should fly low in the midst of so spring. So the ship without a sail could sail to sea again. You have grown so old and bitter. You've grown tired of the sea of all recurring things, all the young birds flying in and flying out.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 After new are In the past Life is just a wheel That keeps on turning Until it finds komt binnenkort uh, weer met een nieuwe single. Deze Jacob D. Edward uh, met Romance uh, hoorde je. Maar uh, de nieuwe single is onderweg. En als het goed is uh, komt hij deze week uit. Tempest heet hij. Uh, en daarvoor hoorden we wel een hele nieuwe single. Want die is afgelopen vrijdag uh, gelanceerd door Kafka. Booty Call uh, heet hij. En ook uh, die uh, is al uh, gedraaid uh, bij ons hier... Op uh, De zender, namelijk in Alternative FM... want daar uh, proberen we altijd zoveel mogelijk... de nieuwe muziek uh, te laten horen vanuit eigen land. Dat is een beetje wel het idee. Uh, goed, we gaan uh, weer eens even weer wat uh, dichter uh, in de tijd. Uh, is een hit geweest van het afgelopen jaar. Deze dame, Miley Cyrus. En het nummer dat nummer heet natuurlijk Midnight Sky. Als je zo'n zo nummer even nog kan draaien. Miley Cyrus uit uh, het afgelopen jaar. Met de nummer Midnight Sky. We hebben er nog eentje die we nog kunnen doen. Want dat is nog een lange versie ook. Namelijk uh, alles wat om geld draait. De OJ's hebben het ooit nog eens een keer uh, vertolkt. Voor Love of the Money. Ik sluit af. En als je mij weer wil horen, moet je morgen tussen 8 en 10 weer even afstemmen. Ik kan op het internet en doe maar op. Goed. Uh, wat mij betreft... Dus dus uh, tot morgen en anders uh, tot aankomende dinsdag weer in de nieuwe aflevering van de Show. Dag hoor.